Wij duwden met z'n tweeën voor, u liep een goed kwartier. En als je op de klaks omdrukte, ging de wijzer uit. Dat gaf niks zonder toe, daar had je toch genoeg geluid. Maar toch was die niet slecht, we waren eraan gehecht. Nou gaat die naar de sloop, is al zo te koop. Met het doetertje met het doetertje met het doetertje gebeurde hier midden in de stad met het doetertje met het doetertje met het doetertje en ik zei nog laat we even wachten we kunnen er zo niet door